Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna een maand staat de aex index in Amsterdam boven de 500 punten. De AEX opende vandaag 3% hoger op 504 punten. De laatste week is er weer een trend naar boven te zien op de aandelenbeurzen in de hele wereld. Toch is nog lang niet al het verlies goed gemaakt. Voor de uitbraak van het coronavirus stond de AEX ruim boven de 600 punten. De Britse premier Johnson heeft wat zuurstof gekregen, maar hij ligt niet aan de beademing. Hij is volgens minister Gove vol leven en fit. Johnson is besmet met het coronavirus en hij werd gisteravond op de IC opgenomen... nadat zijn gezondheid was verslechterd. Meerdere regeringsleiders en staatshoofden... onder wie premier Rutte, bondskanselier Merkel en de presidenten Macron en Trump... hebben de Britse premier beterschap gewenst. ABN AMRO denkt dat als gevolg van de coronacrisis minder mensen een huis gaan kopen... en dat de huizenprijzen daarom volgend jaar gaan dalen... Doordat de economie terugvalt, dalen de inkomens en tegelijkertijd zal de hypotheekrente stijgen. Volgens de bank leiden de coronamaatregelen nu al tot minder woningaankopen dan normaal. De voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Wisconsin gaan vandaag gewoon door. De gouverneur had geprobeerd om de verkiezingen vanwege het coronavirus uit te stellen. Maar dat is afgewezen door het Hooggerechtshof. Inwoners moeten om te kunnen stemmen het bevel om thuis te blijven negeren. Veel vrijwilligers die helpen in de stembureaus... hebben zich teruggetrokken uit angst voor besmetting. Wisconsin wordt gezien als een test voor tientallen andere staten... die worstelen met de balans tussen gezondheidsmaatregelen en voorverkiezingen. Het weer. Eerst nog kans op mist, later veel zon... maar vanmiddag mogelijk wel wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook de komende dagen verandert er weinig. Veel zon, weinig wind bij temperaturen rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Live, dit is ZFM. Ja, ja, ja, ja, er loopt iets op de achtergrond wat eigenlijk helemaal niet had moeten lopen. Maar goed, dat heeft ook een beetje te maken met het mentale verhaal. Ja, als je dan op een gegeven moment bijna 2000 Facebook vrienden... ben ik toch soms wel eens oh, zo open dat ik ook zeg... ja, ook voor mijn geld, ik heb last wel eens van angstaanvallen. En vanmorgen was er weer zo eentje. Die voorbij kan. En dan ja, daar zit je toch echt in een, in een wakje wat, wat dat er gaat. Die, die wacht, daar wachten we nog even mee. Want dat was niet de bedoeling dat ik die mee ga beginnen. Dus we beginnen gewoon net even een nummer... waarbij ik even me mentaal even op kan peppen. Dat komt uit een echte boxfilm Dus het is ook een boxplaatje Survivor en Burning Heart. It's a Van die dagen dat het mij echt ook helemaal geen bal kan schelen. En uh, dit is er dan zo eentje dat ik dan uh, denk: van ja, fuck it, ik uh, ga gewoon beginnen met een uh, wat steviger nummer. Gewoon om mezelf eventjes even een hart onder de riem te steken. Maar ook voor die andere mensen die het ook al lastig hebben. Omdat ze thuis zitten en bijna eigenlijk gewoon de muren op zich af zien komen. Jongens, doe wel iets waar je hart ligt. Dat, dat is wel even één ding. Want daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Burning hard, laat nooit de passie eigenlijk verloren gaan. Dat is een beetje ook de boodschap van deze dinsdagmorgen. Tussen 10 en 12 zit ik er weer. Uh, straks uh, gaan we natuurlijk uh, praten met, uh, uh, met een aantal mensen. Dit keer geen jammer, die zit er uh, dit keer niet in. Maar wel Leon van Ness, want uh, we hebben het al een beetje voorbij zien komen... op uh, de sociale media, bij uh, ZFM Zandvoort, CFM Zandvoort... of de Stichting Zandvoortse Omroeporganisatie, hoe je het maar noemen wilt. Die uh, hebben we net de uh, wereldkunde gemaakt dat er uh, iets gaat gebeuren. Uh, dat, uh, dat is alleen maar goed, uh, denk ik, uh, als, we dat, uh, uh, als we dat doen. Want uh, dat heeft alles uh, te maken met Pasen. Uh, gisteren zijn, uh, zijn een paar mensen op pad uh, geweest. En daar gaat het uh, gesprek straks om half elf over. Uh, Leon van Es, en, uh, die gaat, uh, gaat uh, daarover uh, vertellen. Uh, want uh, er is een tv-uitzending gemaakt over de paasoverdenkingen van pastoor Bart Putter en dominee John Vrijhof. Nou, dat, dat, heeft, dat heeft deze omroep gedaan. Want ja, als we dan toch op een gegeven moment de mensen niet naar de kerk kunnen laten komen... dan zijn wij er eigenlijk wel voor als doorgeefluik om dat een beetje zo te gaan doen... dat de mensen dan gewoon daarna kunnen kijken. Dat is een beetje het, de strekking van het verhaal. Um, dat ga je straks allemaal horen bij, uh, bij mij dan. En om half elf zal Leo van Nes daar het een en ander vertellen. En Ben Zonneveld heeft er al eigenlijk iets over verteld. Namelijk gisteren. Uh, om half elf heeft hij dat. Uh, uh, half twaalf gisteren. Uh, had hij dat uh, al gedaan. We waren heel erg goed in het... Uh, um, ...wegmaaien van het gras voor de, de voeten. Dus ik weet niet hoe dat uh, vandaag gaat lopen. Dat weet je echt niet. Uh, dus ik ben ook uh, wat dat betreft uh, vrij nieuwsgierig. Goed, we hebben uh, ook een beetje uh, in het land uh, kunnen horen... ...dat de Buma Stembra een oproep heeft uh, gedaan... ...om vooral Nederlands materiaal uh, te laten draaien. Nou, uh, dat is uh, voor mij uh, natuurlijk uh, muziek in de oren. Want uh, ik doe niet anders op die donderdagavond. Dat ligt nu even stil. Vind ik ook niet erg kom ik toe aan boeken lezen. Als je toch nog een boek wil lezen... ik raad je aan om het boek van Marco de mes te lezen... De Krokodil. Dat is gewoon uh, weer even voor de mensen... die daar uh, letterkundig hun tanden in willen zetten. En laat dat ook niet los... Mooi woordgrap in de richting van de krokodil. Uh, Dan uh, kom ik daaraan toe met dat soort dingen. Maar goed, uh, normaal gesproken zit ik op die donderdagavond wel eens uh, wat, uh, wat te doen. Tussen 8 en 10. En dit was een van de dames die bij mij uh, in de studio is uh, geweest. Uh, Marcus van Dam heeft toen de technische ondersteuning uh, verzorgd. Want ja, Jaapje Kover kan dat niet alleen. Dat moet, uh, daar heeft hij altijd wel de hulp bij nodig. En dat was Joël gour heet zij. En uh, dat hoor je ook wel. Ze is van uh, Indische afkomst. En dat is ook wel een beetje terug uh, te horen in dit nummer. Stained Glass. Stained Glass. Remember? First. Nederlandse variant van, hè? van Crosby, Stills, Nash. Namelijk Dandelion, want die, uh, die bestaan ook. Uh, die jongens maken eigenlijk een beetje eigen muziek... wat een beetje geschoeid is op Crosby, Stills en Nash. Hoewel Paul Bond uh, toch wel eens mij ooit uh, heeft uh, verteld... Dat, uh, dat hij zich ook een beetje laat inspireren door de, door de Beatles. hoor. Dus het is niet alleen maar Crosby, Stills en Nash. En... Een Dickeltje Neil Young. Want uh, dat hebben ze ook uh, gedaan uh, met z'n vieren zelfs. Uh, er zit ook hier een uh, hoopvol uh, boodschap tussen... ...Chicago, we can change our... ...of we can change the world. Uh, nou, dat, uh, dat laatste, dat uh, moet dan zeker wel lukken. Want met elkaar kunnen we dat gewoon wel doen, denk ik. En dan moet je hier gewoon houden aan de voorschriften. Uh, ze zijn er niet voor niks. We moeten dat, uh, dat vervelende ding de wereld uitschoppen. Uh, uh, dat... Zeggende denk ik ook wel aan één persoon... en dat is dan zelfs nog... gewoon nog de premier van Engeland. Ja, want uh, de, uh, ik heb begrepen... dat de man is uh, nu verplaatst naar de intensive care. Waarom zeg ik dat? Ik heb dat een beetje gevolgd. Uh, bovendien uh, is hij van 64... en ik van 66, dus dan komt het wel... akelig dicht uh, bij elkaar in de buurt. Uh, en dan uh, volg je dat. En daar is denk ik ook wel een beetje de verklaring voor die angstaanval die ik uh, vanmorgen heb uh, gehad. Want dan denk ik, god, het zal toch niet uh, gebeuren dat. Maar ja, uh, je weet het nooit uh, met dit soort uh, dingen. Uh, je moet alles, met alles rekening houden. En dat is toch wel een beetje het dingetje wat uh, bij uh, deze jongen heeft uh, dwars uh, gezeten uh, de afgelopen nou, wat zal het zijn? Twaalf uur, denk ik. Um, het is uh, tien voor half elf. Dat betekent dat we zo dadelijk uh, gaan praten met uh, Leon van Nes over dat uh, verhaal van de dominee en de pastoor... die bezig zijn geweest uh, met hulp uh, van, uh, van ons dan. Ik zag zelfs een foto voorbij komen. En ik meen dat ik daar ook kort draaier op heb uh, zien staan. Dus met een camera in de hand. Dus dat uh, hoor ik uh, straks van Leon van S uh, hoe dat uh, gegaan is. En uh, ik zag een pratende Ben Zonneveld. Tenminste... Uh, hij beweegt niet op die foto natuurlijk. Dus, want ja, het is een stilstandplaatje. Uh, daar gaan we het uh, straks over hebben. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek uit de jaren 80. Uh, deze dame die heeft ooit nog eens een keer een nummer van ABBA bewerkt. Heeft ook nog eens een thema-song van de James Bond-film uh, Die Another Day gemaakt. Maar de meeste mensen weten toch ook wel dat ze af en toe ook nog wel eens opduikt in een film. Volgens mij heeft ze dat ook in de jaren 80 gedaan met Who's That Girl. Daar is een uh, soundtrack van. En daar stond naar mijn idee altijd één uh, mooi nummer op. En dat was dit nummer van Madonna The Look of Love, wait for spring to come Let's make this care a new shirt And wait for spring to come Soon you'll wear Your summer dress Although it isn't unshow De bakjes koffie zal ik met Ruud Houweling nog wel even missen, want ach. De lente is er wel, maar uh, we moeten even gedwongen zijn om dat uh, van de balkon of uh, in de eigen tuin een beetje te beleven. Uh, je mag wel even een frisse neus halen, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je die anderhalve meter in acht uh, neemt. Dat is toch wel een beetje het uh, hele verhaal. Maar deze spring will return heeft ook natuurlijk nog een andere metaforische betekenis. En dat betekent dat uh, je toch ook niet veel... Ja, dat je altijd wel iets uh, van een stipje op de horizon moet hebben. Dit uh, kun je op een gegeven moment ook achter je laten. Het is wel even een periode waar we doorheen moeten. En misschien dat dat wel heel erg veel vergt van ons geduld. En ook ik kan nog wel eens vrij ongeduldig zijn. Dus dat heeft er ook nog wel iets mee te maken. Een Klein persoonlijk dingetje nog van mijzelf. Um, Ruud Houweling was dat met uh, Spring Will Return. Um, dat was uh, de lading en uh, ook uh, in het... Uh, ...kader van Support Your Locals. Want uh, we moeten toch ook zoveel mogelijk onze eigen ondernemers... ...hier binnen het uh, dorp uh, zoveel mogelijk uh, steunen. Dus ook de muzikanten. Want uh, ja, uh, Ruud komt uit Zandwoord. Uh, straks uh, draaien we er nog een. En uh, die komt ook uit Zandwoord. Dat is een dame. Wendy Moore, dus uh, gisteren er ook al in gezeten. Vandaag weer. Dus dat uh, komt wel goed. De kassa zal wel even draaien. Nou, had ik uh, de bedoeling dat ik Leon van Nes... ...maar die zit even gewoon telefonisch ergens uh, mee uh, te knutselen. En dan zou ik bijna zeggen... leg neer dat ding, want dan kan ik je ook nog even bereiken. Maar goed, uh, dan ga ik eerst wel even een plaatje draaien. Want dat, uh, dat, dat, ja, dat, die mogelijkheid heb ik uh, gewoon. Um, gaat over broers. Ik ben dan uh, enig jong uh, binnen een gezin van vijf zussen. Ja. En soms zit er nog een zesde. Dus, uh, die, en die zesde die weet nu ongetwijfeld wel uh, wie... Uh, wie ik bedoel, hè? dus uh, dat is een, een beetje een cryptische omschrijving. Uh, maar goed, de vijf, uh, vijf zussen, uh, zij, Anke Timmer... heeft uh, dan als enig meisje binnen de familie met een aantal broers te maken. Daar heeft dit uh, nummer alles mee te maken. <tied> Zelfde genen en van dezelfde. als een zeilbootje met een ruitjespatroon. Ik heb meer jaren. door het land en even zijn we sterker dan de tijd. Wordt wel een uh, virtueel fiets uh, toch je Anke, want uh, we mogen niet uh, al te veel uh, de natuur in, want dat vinden de boswachters niet goed, maar ik denk ook de wetenschappers van de RIVM en noem ze allemaal maar op en uh, nou ja, de burgemeesters sowieso, want uh, dat, uh, die vinden dat ook uh, allemaal vervelend als dat uh, ...half Nederland uh, ergens uh, naartoe trekt. Daar hebben we uh, afgelopen weekend wel bij de gemeente Vaals het een en ander van kunnen zien. Maar er zijn ook creatieve geesten bezig en uh, ze huizen binnen onze omroep. Uh, als het uh, dan op een gegeven moment een kerkdienst niet uh, ja, uh, vol kan lopen met mensen... ...dan komt de kerkdienst wel naar uh, de, de mensen toe. Want dat is een beetje het uh, idee erachter. Uh, Leon van Es, goedemorgen. Goedemorgen Ja? Ja, goedemorgen. Uh, want uh, jij bent een van de mensen die, die dat, uh, die dat uh, initiatief, of moet ik dat uh, zeggen, dat er is een initiatief gekomen eigenlijk, hè? Uh, is ja, dat idee het ontstaan? Initiatief is gekomen van uh, Marcus en Martijn, uh, ons uh, technisch team. Aha, de techneuten, die ik ook wel ja, ken. Ja, die uh, ja gewoon <laughs> het uh, mogelijk gemaakt hebben dat wij uh, nu gewoon ook echt tv kunnen doen. Ja. En ja, als je dat dan kan, dan moet je er ook onmiddellijk aan beginnen. Ja, ja, ja. ja we we, hebben, nou, we de... hebben gisteren gelukkig even de hulp gehad van uh, NH Nieuws met de cameraman. He, want we zaten natuurlijk even dat het dacht... even was uitgevallen. Ik dacht dat het kort draaien was, maar uh, is, dat, uh, is dat... Nee, dat... Dat is hem dus niet? Nee, nee, dit was een echte cameraman. Het was een echte cameraman? Ja, ja. Met alle toeters en bellen erop en de er ramen. Dat was echt, echt heel erg leuk. Mm -hmm. het, uh, ja, het is natuurlijk voor radiomensen even wennen. Ja. He, dat je ja, vragen soms twee keer moet stellen. Omdat je even in een andere positie gezet wordt. Omdat het mooier op het beeld uitkomt. Mm -hmm. uh, maar voor de rest was het, ja, het was ontzettend leuk om te doen. Ja. Uh, ben presenteerde. He, ben Zonneveld. Ja. Uh, gewoon. Ja, je kan niet zomaar beginnen. Je moet toch ook wel even een klein verhaal eromheen vertellen. Nou, wie kan dat het beste? Dat dus, kan Ben wel, hè? Ja. Ja. ja. ja. En dat was erg leuk. Ze hadden het uh, allebei goed voorbereid, mooi voorbereid. Ja. Mooie teksten. Ja. En uh, ook zo gedaan dat het niet alleen voor het eigen gemeenschap was, maar gewoon voor de bewoners van het dorp. Voor iedereen. Ja. Dus da en dat sprak mij wel Ja, dat sprak mij wel aan. Ja, uh... Uh, is dat ook een beetje de strekking van het uh, verhaal, hè? Om, om, uh, omdat de, de, de beide uh, ja, voorgangers, de een is pastoor en de ander is, uh, is dominee, uh, dan niet meer een, uh, een, ja, een volle kerk uh, kunnen, kunnen bewerkstelligen? Dan uh, is het uh, de bedoeling van we draaien het maar om. Ja, nou ja, ze doen natuurlijk wel digitale diensten, hè? Mm -hmm. dus... Uh... En, en die staan ook uh, straks, ook Tech TV dat iedereen weet wanneer, op welk moment, welke dienst gedraaid wordt. Mm. Uh, maar het was natuurlijk ook leuk om gewoon ook in beeld te zijn. Ja. Uh, uh, de, het is toch een iets, je bent toch ietsje dichterbij dan? Ja, ja, ja. Eh, eh, wat, wat gaat er eigenlijk allemaal uh, in, die, uh, in die bewegende beelden uh, te zien uh, zijn? Uh, ik, ik, ik neem aan, de, de dominee en, en, en, de pa, en de pastoor, die, uh, die komen sowieso in beeld. Die komen sowieso in Nou, Ben komt natuurlijk in beeld. Duidelijk. Hij stelt uh, wat vragen en die doet wat intro. En legt uit waarom we die doen. Mm -hmm. en, en, nou ja, daarna uh, hebben wij... Uh, uh, nee, wacht even. Heeft de dominee heeft ervoor gezorgd dat ze ook nog live muziek hadden. Ja, ja. Erg leuk. Ja. Piano en zang. Ja. En uh, bij het katholieke deel zetten we er gewoon nog muziek onder, uh, onder een deel van het programma. Zodat het niet alleen maar stijfjes is, maar dat het, dat het echt wel een mooie uitzending gaat worden. Ja, oké. Okay. En hoe lang gaat die duur? Ik schat dat we toch zeker wel drie kwartier bezig zijn. Drie kwartier, dus uh, mensen ja. kunnen op het, uh, op het uh, Ziggo Kanaal 40, uh, en uh, ja, dat is eigenlijk uh, ons tekst tv kanaal, maar die wordt dan speciaal op eerste paasdag uh, vanaf 1 uur gewoon ingeruimd uh, voor die dienst. Ja, voor die dienst. Oké. Okay. En uh, we zetten hem uiteraard ook op Facebook mm -hmm. en hij komt op YouTube te staan. Dat ja. uh, wordt nu voorbereid. Ja. En uh, ja, dat we zo breed mogelijk publiek uh, kunnen benaderen. Want ja. laten we eerlijk zijn, op het moment dat hij op YouTube staat ja. en je hebt een smarttelefoon heb ja. je hem ook op je smart TV? Ja heb je hem ook op een leuke manier op je tv staan... als je je niet hebt. Ja, ja, ja. ja. Nou, je kan volgens mij met... Uh, er zijn uh, uh, figuren zoals Marcus en Martijn... zeker van die, uh, van die figuren zijn... die krijgen alles voor elkaar. Met een smartphone krijgen ze dat zo op, uh, op een televisietoestel. Ja. Dus dat, dat daarvan, daar twijfel ik dus ook niet aan. Nee, het gaat echt heel breed gepresenteerd worden. Ja. Um, goed, um, nou ja, eigenlijk heb ik daar, en hebben we eigenlijk daar alles mee gezegd, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. Uh, ik wil toch ook wel even zeggen dat het zeker niet de laatste tv-programma's die, uh, die langs gaan komen. Mm -hmm. uh, dat ligt al in de coronatijd waar we ook naar moeten denken van hoe gaan we om met de herdenkingen op 4 en 5 mei. Dat is ook een idee. Daar wordt nu over nagedacht. Mm -hmm. um, we weten nog niet, kunnen we wel of niet met het publiek. Uh, nou, uh, allemaal zaken die nog nader onder de loep genomen worden, waar ook uh, de burgemeester mee bezig is. Dus wij wachten af, maar we hebben aangeboden van jongens, wij pakken dit op. Okay. En dan ook weer op tv. Dus een uh, duidelijke meerwaarde voor, uh, voor zand uh, denk ik Absoluut. Zo. Goed, Leon, mag ik je danken voor de, de bijdrage? Geen dank. en. Uh, Lekkere Nederlandse muziek, hè? maar dan wel het mooie werk. <laughs> ja, ik doe mijn best. Alleen deze niet. Alleen deze niet, want dat is een klassieker. Uh, Gert-Jan die vond het al een heel mooi nummer, want ik had hem gisteren nog in de uitzending. Morgen hebben we trouwens uh, een wethouder uh, Vrij. Uh, maar goed, uh, nu komt hij echt langs de fulls Overture van Supertramp. on the seas and oceans. We shall defend our islands, whatever the cost may be. We shall never surrender. <laughs>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 Let your heart think, let your mind drift. Read the signs of the towns, paradigm shift. We need a new way, a new day, a new start. I dare to be We great. We need a new way, a new We day, a new start. I dare to be. If you can dream it, then it's possible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 Jane en Susan J. Rose en Faro, Dare to be Great. Uh, daarvoor hoorden we een hele lange versie van de, van de Fool's Overture, de complete versie eigenlijk. Uh, gisteren ging die uh, helemaal de mist in. Dat was van een verzamelaar. En dan, dan neem je gewoon het, gewoon het originele album op. En dan draait hij hem gewoon wel af. Dus dat is dan ook bij deze opgelost. We hebben er nog eentje. Die, die we nog draaien tot aan het nieuws van 11 uur. En dan vind ik het ook wel eventjes mooi. Dan gaan we eventjes pauzeren. Want we moeten ook nog het nieuws door laten gaan. Dus dat gaan we dan ook doen. Hier is Sal de Sal met Karen Wheeler. To reality.